10 uur. Kees Groot met het NOS-journaal. De Nederlandse economie is in het tweede kwartaal gegroeid met een half procent... vergeleken met een kwartaal eerder. Dat is dezelfde groei als de twee voorgaande kwartalen, meldt het CBS. De groei is mede te danken aan de consumentenbestedingen. Mensen gaven meer uit aan elektrische apparaten, kleding en aan diensten als de kapper. De uitvoer groeide met 3 procent. De Nederlandse economie doet het beter dan Duitsland. Daar is de economie met 0,1 procent gekrompen. Duitsland heeft last van de handelsoorlog tussen de VS en China en de slecht presterende auto-industrie. In Niawier in Friesland staan twee stallen met tienduizenden kippen in brand. De brandweer zegt dat de stallen bij het pluimveebedrijf niet meer te redden zijn en dat nu wordt geprobeerd een derde stal te behouden. Bij de brand komt veel rook vrij. Er waren geen mensen in de schuren aanwezig. De rook van de brand in Niawier is tot in verre omgeving te zien. Burgemeester Halsema van Amsterdam vindt dat de Telegraaf haar zoon beschadigt. De krant schrijft dat haar zoon van 15 vorige maand is gearresteerd... na een gewapende inbraak. De zaak zou al weken onder de pet worden gehouden. Halsema schrijft in een open brief... dat haar zoon met vriendjes op een oude woonboot aan het klieren was... en dat hij inderdaad een verboden nepwapen bij zich had... Hij wordt op de voorpagina veroordeeld voor een delict dat hij niet heeft gepleegd, zegt de burgemeester. In de Italiaanse stad Genua wordt de ramp met de Morandi-brug herdacht. Vandaag een jaar geleden stortte de 45 meter hoge autobrug in. 43 mensen kwamen om het leven. Uit onderzoek bleek dat de Tuijbrug slecht was onderhouden. Twee maanden geleden werden de resten van de oude brug opgeblazen, zodat de herbouw kon beginnen. De nieuwe brug bij Genua moet in april volgend jaar klaar zijn.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 Beauty at all they cannot defend <laughs> Just what you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 Zij houdt van mij. En ik. Al haar vast. Dan